5 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Steven Kruiswijk eindigt hoogstwaarschijnlijk op het podium van de Tour de France. Hij maakte in de laatste Alpenrit het verschil in tijd op Julien Alaphilippe goed... waardoor hij nu derde staat in het klassement. Egan Bernal verdedigde zijn gele trui vandaag... en wordt morgen waarschijnlijk de eerste Colombiaan die de Tour de France wint. Geraint Thomas staat tweede. De Italiaan Nibali won de etappe van vandaag...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 Het Rode Kruis zorgde ervoor dat het meisje via Turkije kon worden teruggehaald... met medeweten van de Turkse en Nederlandse autoriteiten. De moeder was daarmee akkoord gegaan. Het is voor zover bekend voor het eerst dat een kind op deze manier uit Syrië is teruggehaald. Reddingswerkers hebben in India honderden mensen uit een trein gered. De trein was zo'n 100 kilometer ten oosten van Mumbai vast komen te staan in water van anderhalve meter diep. Het gebied was ondergelopen door zware moesonregens. Meer dan 900 mensen zijn met boten en helikopters uit de trein gehaald. Sommigen hadden 15 uur in de trein vastgezeten. Nederland importeert steeds meer cacaobonen. In tien jaar tijd is de invoer verdubbeld tot 1,1 miljard kilo, blijkt uit cijfers van het CBS. Drie kwart daarvan wordt in Nederland verwerkt, de rest wordt doorverkocht aan andere landen. De meeste bonen komen uit Ivoorkust. Nederland is al langer de grootste cacaoimporteur ter wereld.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 So fun.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 You and you won't matter anymore. you Zo, so, dat was hij dan Buddy Holly en It doesn't matter anymore. En daarvoor hoorde je natuurlijk uh, Colinda. en waar is die man? En ja, mijn naam is Fethei, ZFM Entertainer voor je tot het klokje van 7 uur. En uh, we gaan lekker verder met een uh, lekkere gouden ouwe. Luister zelf maar. En voor love's sake, each mistake. Oh, you forgave. En soon both of us learn to trust. Not run away. It was no time to play. We build it up, build it up, build it up. And now it's time. Solid! We man Salve! Zomerdag Begon al bij opstaan Ik voelde mij goed Dan kun je zien wat liefde doet Want zo straks zie ik mijn meisje weer Ze wacht op mij Ze heeft ook vrij En gaan wij samen Naar duin op strand Een rustig plekje voor ons alleen een mooie kuil met heerlijk, lekker warm zand. Wat een dag, wat een dag. Een mooie dag, zomerdag. Wat een dag, wat een dag. Een mooie dag, zomerdag. Op mijn high, maak een boek geluid, lekker lukt die meisje daarmee. Wat een dag, wat een dag, mooie dag, zomerdag. Wat een dag, wat een dag, mooie dag, zomerdag. Wat is het fijn met haar? Wat is het Dat was hij dan, Leroy en de Witte. En wat een mooie dag. En we hebben iemand in de uitzending en dat is Dirk. Dirk, een hele goede middag. Goedemiddag. Goedemiddag. Je was uh, wat aan het doen? Nou, nee, ik kom net thuis van, uh, van andere interviews. Uh, Oké. Okay. Dus uh, ah, lekker. Ja, net vijf minuten staan net de houtenbouwtjes. Ah, Oké. Okay. <laughs> ja, nou ja, wij bellen je ja, nou. Uh, ja. Ja, over, over jouw single spiegel aan de wand. Yes, de uh, single, hè? Ja, de nieuwe single. Ja. Maar, uh, hoe lang is die, uh, is die al uit? Uh, hij is nu uh, vanaf vijf minuut, dus een uh, klein maandje bijna. Ah, oké. Okay. Dus het is eigenlijk nog vrij vers. Ja, ja, ja, ja. hij is nog vrij recent, ja. ah, Oké. Okay. Hey, en uh, ja, hoe gaat het eigenlijk? Hoe gaat het eigenlijk? Een single maken. Huh. Ja, nee, met, met jou en, en met de single? Eh, uh, poel. Cool. Uh, bij mij gaat het uh, hartstikke goed. Ik, uh, ik heb natuurlijk uh, twee jaar, ja, bijna drie jaar lang eruit gelegen. Vanwege in mijn school, heb ik ook maar Ja, dus ja, ja, dat is ook belangrijk, hè? Eigenlijk is dit nou weer mijn, mijn eerste zommel, maar 2,5 uh, tot drie jaar tijd. Ja. En uh, ik merk wel dat het uh, goed gaat, gelukkig. Maar ja, ik, ik merk ook wel aan de ene kant van, uh, je bent een soort van nieuw gezicht eigenlijk voor de mensen weer. Ja. Maar uh, nou, na deze al weer uitgebracht hebben, merk ik wel dat de telefoon weer aan het rinkelen is gelukkig. Dus ik mag er absoluut niet klaar nou, wat uh, Deze single is uh, tot stand gekomen met, samen met? Uh, met Frank Van Nette. Frank Van Nette is die geschreven. Ja. Ah, Oké. Okay. Nou, dan, uh, ja. nou dan, dan moet het goed komen, toch? Ja, dat hoop ik van wel. Jawel. Ja, wel. Ja. Hey, en uh, ja, wat, wat zijn je toekomstplannen? Toekomstplannen. Nou, we gaan ook zeker uh, dit jaar nog uh, twee singles uitbrengen. Uh, dan volgend jaar het, het album komt er nog aan. Dus uh, ja, en, en dan misschien nog een uh, cd-presentatie erbij, dus er zijn wel toekomstplannen. En wat ik heel ver vooruit mag denken, is natuurlijk, uh, ja, een doelbreken in eigen land, hè. Ja, ja, want je, je zit uh, over een uh, album uh, voor volgend jaar, zeg je? Ja, ja, dat uh, Spiegel aan de Land is uh, al uh, een albumtrek ervan. Dus uh, die komt er sowieso op, de tafel. maar we zijn uh, bezig, uh, ik en Frank, uh, om aan, aan een album te werken. Okay. Dus, uh, ja, wij proberen die uh, januari 2020 uh, uit te brengen. Ah, nou daar kijken we naar uit. Ja nou, ik hoop het. Ja, ja het is, uh, dat is best spannend denk ik. Ja, een eerste album, hè, dus uh, dat is altijd spannend. Ja, ja, ja. ja. Hey, en uh, dus je hebt wat nieuws uh, op de plank liggen, want je brengt wat twee uh, singles deze uit? Ja, we, ja, we proberen er nog twee uit te brengen. Ja. Dus ja. in totaal zullen we dus normaal, normaal drie singles uitkomen dit jaar. Ja, oké. Okay. Een tipje van de sluier of uh, heeft het nog geen titel? Nee, uh, nee is, ja, ik weet wel al één titel, maar die andere moet nog geschreven worden. Ja. Maar uh, nee, ik, ik hou het lekker voor mezelf. Ah, oké, okay. <lacht> gelijk heb je. <lacht> hey, ik denk dat ik wel lekker ja. ga draaien, Dirk. Ja, dat is goed, top. Ja? Dan ga ik jou niet lang ophouden, een keer lekker eten, denk ik ja ja hebt ja, ja, net het gelijk ja, want het, het staat eigenlijk net op ja, oké okay. ik zou zeggen in ieder geval uh, alvast eet smakelijk en, en uh, ja we kijken naar uit naar de nieuwe single en uh, nou ja we hopen nog veel van je te horen ja dat hoop ik ook dank je wel kom er zeker goed oké okay. hey groetjes daar dank je wel en we spreken elkaar weer dank je wel oké okay, hoi hoi Dirk in Spiegel aan de wand. jij niet meer om me geeft En jij nu voortaan je eigen leven leeft Ik was toch goed voor jou Maar jij zag dat niet meer Oh, het lijkt alsof ik nu een vreemde ben Iemand die jij nog nooit hebt gekend Maar ik was toch goed voor jou Waarom zag je dat niet meer je ziet alleen je eigen spiegel aan de wand Je vindt jezelf Wist het wel, ben te vaak gelaagschuwd Maar alles ging te snel Ik had vertrouwen in jou Wat ben ik dom geweest Het lijkt alsof ik nu een vreemde ben Iemand die jij nog nooit hebt gekend Ik was toch goed voor jou spiegel aan de wand. En je bent jezelf al heel lang kwijt. En nou, nee hoor. Voorlopig nog niet. Tot zeven uur ben ik bij u. En dat allemaal vanaf de toorweg, Dina En dat in Zandvoort. We gaan lekker verder. En uh, dat doen we met ja Frans Duits in hart en ziel. Die dag dat ik het had begrepen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 Ik weet nooit wat er kan gebeuren, daarom doorgaan en niet zeuren, dat is wat ik heb geleerd. Met hart en ziel, geef ik alles wat ik geven kan, dit is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 Zij mij altijd geven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 Het is moeilijk om te zeggen hoe ik voel Dat er niks anders is wat ik mis nee, Jouw beschermen, dat is mijn doel Courtois, die bitch, ik mis niks Ik hou van make-up, seks, maar dit gaat te ver uh, We don't need to go there You don't wanna go there Maar zij is van mij oh, oh, oh, Niet van jou, maar van mij Busy. En hij is van mij. voor mij ZFM ZFM De zender van Zandvoort en omstreken En we gaan lekker verder met uh, Jason Russ I'm Lonely. Ik be we me only I could make you been chasing summer around searching for the sunshine looking for a good time following the good vibes listening to intuition is this happening digging into life because the times it can be saddening. Yeah, it can be a gray day if you're lonely a little rain suddenly turns heavy but a whole lot of love can make the clouds go away maybe the time for us is now when the table's set for two and there's nobody with you seeing movies by yourself Let me be your someone else It could be love And we could be homies But won't you get to Words up on lonely ain't a word, but I don't give a fuck. Cause I'm fresh from the farm where critics care about me. Living is tricky as it is, so that he's stopping me. You and me, we both agree that no one needs the scrutiny. All we want is peace and love, and honestly, you ruin me with your beautiful smile and your style continuity. I'd be a fool not to take the opportunity to say. We should be homies I think we could be bigger than cheese and macaroni We could keep it sweet like Chachi and Tony, Or maybe just be ourselves Never phony, never second guessing The friendship connection, parallel living Never in possession of your individual Personal expression Together we're just a much better reflection Of love We could be homies But won't you get to know me I could be your one Take it slowly Let me be your someone else If you're spending time alone If it's just you and your phone taking pictures of yourself Baby maybe, maybe I can help It could be love And we could be homies But what you get to know me I could be your one and only I can make you unknowing We can take it slowly FM 1069 met de kabel 104.5. Zie kanaal 40. En wil je kijken, dan ga je gewoon eventjes naar www cfm livenl Dit was Jason Rush. En Unlonely. Unonly, zo is het. En uh, we gaan lekker de, ja, naar de... Uit. De Entertainment for You, Dutch Top 5. En dat is uh, onze Jeff Frans Bliet. Binnenkort hier in de studio aanwezig bij ZFM Zandvoort. En daar hebben we het over Gabber. Mag ik je bedanken? Voor wat jij hebt gedaan. Je hebt echt maar mijn gabber. Jij blijft altijd. Achter me staan Vele vrienden lieten mij vallen Zogenaamd te druk Maar het kan ook gebeuren Gevonden In mijn leven Gaat het goed Ik heb een hele goede vriend Die met me lacht Wat heel veel Met mij doet Van nog tegen van Vliet. Zijn laatste nieuwe single. Gabber. Nummertje 4 in en de Entertainment for You. Dutch Top 5. En we gaan er nog eentje draaien. Bij Lange Frans. En, uh, en John West. En uh, tevens de nummer 5 van, uh, ja, de Entertainment for You. Dutch Top 5. Uit de Entertainment for You. Dutch Top 5. John West. Het lijkt wel een droom Maar het klinkt nog steeds gezellig Ik had een droom vannacht de droom ik Ik had een droom vannacht Het droom die het Toen ik wakker werd in het ochtendlicht De dag was net begonnen wow. Ik dacht steeds aan mijn droom vannacht Het was een wonder Het was een wonder Jij ja, liep me Ik was zo blij Oh, oh, ik wil, dat ben jij. oh, mijn hart te oh, alles oh, ik wil, dat ben jij. Alles oh, ik wil, dat ben jij. oh, je alles geven, alles oh, ik wil, dat ben jij. oh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 nog mis, maar alleen is, maar alleen, dus ben ik steeds op zoek naar jou, zoek. kan jou niet vinden, wat is ze na? wat moet ik zoeken, dit gevoel gaat nooit voorbij, nooit meer. Want alles wat ik wil, ja dat ben jij, yeah, yeah. Uh. van alles wat ik wil.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 ik Volg ons via je smart-app en like ons op Facebook. Check ww.ziefzwoord.nl voor alle informatie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 Basically when I'm wrong Me. ZFM, Zandvoort Radio, 106.9 FM. Whoa. Oh, mercy, mercy me. The blue skies flow poison is the wind that blows From the north and south and east Oh, mercy, mercy means All things and what they used to be Now, oil wasted on the oceans And upon our seas, fish full of mercury Mercy, mercy, me. All things facing what they used to be. Radiation underground in the sky. Animals and birds who live nearby are dying. Oh mercy, mercy, me. All things and what they used to be. What about this um, overcrowded land? How much more abuse from men can you stand? Messi, Messi, me. Van Marvin Gaye. We gaan verder met Belinda Kineer En, en maak, eh, maak mijn hart eh, jouw huis. We proberen nog met Michael Kimsen te bellen. Er zit nog wel in Spanje. Dus ja, we gaan het proberen, maar we beloven niks. en maak mijn hart jouw huis. is dus, ernst en hoe kan ik van je houden? Ligt het aan mij? Ligt het aan jou? Waarom gaat het toch steeds mis? Er is altijd iets dat tussen ons staat. Maar ik weet niet wat het is. Heb jij je nooit eens afgevraagd? Waarom? We zo vaak ruzie hebben... Het is dat toch met ons? Ik ben gek op jou en jij ook op mij. Nee, daar ligt het echt niet aan. Maar dit is niet goed, we doen elkaar pijn. Zo wil ik niet verder gaan. Wat jagen we in godsnaam achterna? Is het beter dat ik ga Geen vrienden kunnen zijn Soms ben je kwaad en loop je weg En dan vraag ik me weer af Doe ik iets fout als ik je zeg zo Ik zou zeggen we gaan naar het nieuws toe van 6 uur. Ik zou zeggen dat zo in het tweede uur van de entertainer view. Tot dan. Het gaat gewoon niet samen. Het is jammer, maar het is waar.